Ik heb vroeger in verschillende muziekgroepen gezeten. En dat dook is deze zelf wel, namelijk dat het niet nooit oké okay was eigenlijk. Dat er altijd problemen waren en stress en dat gewoon dat, heel simpel de nummers nooit uitkomen hoe ze bedoeld werden en zo. En, nou, die die stressfactor was meestal sociaal, maar dat had zo'n enorme, zo enorme weerklank op uh, de, de muziek en wat we doen waren daar. In, in mij ontwikkelde zich een gevoel van, uh, ja je zou het eigenlijk zelf moeten doen, al die instrumenten zelf spelen. stukken schrijven, helemaal zelf processen, niemand erbij laten komen. Die dat vervormt. En, ja, een logische oplossing staat natuurlijk via Sporenstudio. Nou, dan speel je ergens een drumtoestand. je pak je gitaar, je spoelt terug, je speelt gitaar bij de drum, je speelt weer terug, je speelt er bas bij, je zingt erbij, je gaat zelf uh, aan de slag. Toen, uh, toen ik die studio auto verloor, ik meteen interesse voor uh, rockmuziek, dus gitaar, bas, drums en zang. En geen elektronische richting, uh, loops, uh, ja, samples bestonden natuurlijk niet, uh, gewoon distortion, feedback, allemaal dat uh, dook op. De problemen van de techniek. En uh, ja, iedereen houdt zich bezig met de bestrijding van de problemen die ontstaan bij. Uh, gebruikte techniek. Terwijl die, die, die vervormingen die optreden, dus dat, uh, ja, ik gebruik dat. Het zijn gewoon uh, geluidsbronnen. Mijn eerste geluidsmax uh, waren in stereo. Ik had een, uh, een versterker, uh, luidsprekers, een pick-up en een ja. Het eerste wat ik ontdekte was dat, dus dat de cassettendek heeft uh, micro-ingang en line-ingang, dus achterop. En nou, ik kon dus op de radio uh, opnemen op één spoor. En in, uh, dan plukte ik voor in, in de micro-ingang, één microfoon. Dat was een, een afgedankte van mijn vader. <laughs> voor zijn eerste bandrecorder. Te gek antiek. Nou, en, uh, ik ging mixen met radio. Aan de ene kant ik, aan de andere kant... Uh, radio en dan iedere keer met de pauzeknop. Dat was mijn, is mijn grootste vriend eigenlijk. Die, uh, die maakte ik er wat leuks van. Op het begin ontdekte ik dus dat mijn gitaar ook in het cassette deck kon uh, stoppen. En daar kwam ook weer de vervorming. Het mooiste geluid ontstond als je het volume volledig opdraaide. En uh, kreeg je echt uh, fuzz. Nou, toen ontstond een stuk met... Uh, op het begin was een tape, was omgedraaid in de cassette. Die liep dus... Uh, Even kijken hoe het klinkt dat. Nou, anders achterstevoren, maar Maar door de korting heen, dus een heleboel noise, ruizen En, en achter speelt hij af. En daar overheen, dus uh, gitaar met distortion. En dat was een Neil Jung. Uh, of Bob Dylan, weet ik niet. <laughs> en van die gasten. Dat was echt te gek, mijn eerste mix. Twee sporen. Ja, vier sporen, dat, uh, dat was wel even een wereld van verschil, want uh, daar kon de factor tijd ging in en ik mee spelen. Je, je neemt één spoor op, je hebt een bepaald gevoel van, nou ik wil dit in de dit tape zetten. Je neemt het op op één spoor je, je gaat het terugspoelen. Maar in de tussentijd ben je alweer geëvolueerd, zou ik maar zeggen. En uh, is je gevoel alweer iets anders? Nou, dat klinkt dat ene stuk wat je net hebt opgenomen komt weer terug. En dan probeer je dat weer op te wekken diezelfde feeling, uh, wat dus eigenlijk al verleden is, dat lukt dan eventueel net nog, dan krijg je het derde spoor. <laughs> maar op zich zou ik ook geen bezwaar hebben tegen een 24-sporenstudio, hoor. Dus, uh, ik bedoel, want inderdaad, die vervorming, ook door tijd en, en de apparatuur en zo. ik heb daar persoonlijk geen problemen mee. Dat, uh, ik weet het op een of andere manier wel in elkaar te passen, dat het een... een uh, ja, dat het gebruikt wordt in, de, in het product wat ik vervaardig en dit kan zijn een muziekstuk, een radioprogramma, een tekst op papier de informatie zoals die uh, begin, gemaakt wordt in onze studio's die, die kan natuurlijk via allerlei informatiedragers zich uh, openbaren dat uh, ja die vervorming is dus daar de ik de, overal op Duikt overal op, zal overal blijven opduiken. Um, dat, zoals ik al zei, dat of het nu muziek is, uh, een radioprogramma, een televisieprogramma, een, een geschrift, een statement op papier of zo. Uh, het heeft in het begin ergens, is, uh, is het signaal, is de, de informatie is zuiver. En um, om, om dat echt zuiver over te brengen. Willekeurig waarheen, dat schijnt een onmogelijkheid. Voor ons is dat zeer duidelijk te zien, de, de mensheid schijnt dat nog niet zo in te zien. Maar volgens uh, ons is het schier onmogelijk om zuivere informatie over te brengen. Dus dat het overkomt met exact de intentie als die het had. Uh, de weg die informatie in wat voor vorm dan ook aflegt, die, die is steeds verschillend. Maar elk, uh, elke handeling die ermee verricht wordt, uh, verandert de informatie. Ik wil even teruggrijpen op, op een, een jeugdspelletje waarin mensen in een kring zitten waarbij iemand een zin zegt tegen de persoon naast hem en die moet dat doorgeven aan de volgende, en die en die en die, en helemaal de kring rond. En daarna gaat iedereen hartelijk zitten lachen om wat er dan uiteindelijk over is gebleven van de originele zin. Dit, dit principe wat hier gebeurt, dat is dus een, een kinderspelletje wat iedereen maar zo gauw mogelijk vergeet. Maar dit, dit gebeurt constant uh, vanaf dat een interviewer op straat uh, iemand, iemand interviewt voor de krant en zo. En voordat het in de krant staat, is het verhaal uh, zo veranderd dat degene die het interview gegeven heeft, als die het leest, dan zegt hij 99 van de 100 keer van ja, maar dit is niet wat ik bedoel ik heb het aan de lijve ondervonden, ik zie het mensen aan de lijve ondervinden en dat zal er doorgaan de, de informatie wordt zo vervormd uh, langs het traject die het aflegt dat als het uiteindelijk gepresenteerd wordt de informatie dan is het eigenlijk, zoals wij noemen, deformatie het is uh, het, ge het geeft jou informatie maar het heeft uh, zeer weinig te doen meer met de originele uh, zuivere informatie dus eigenlijk krijg je een boodschap, iets, uh, informatie over wat, ja, het staat los van de bedoelingen. Dus het is vervolgens als uh, ziekte. <laughs> dus... Uh. verschijnen in mijn studio. De aansluitingen zijn er allemaal, technisch gezien. Maar er is dus op een gegeven moment uh, kleek, plop, André. Dus André uh, heb ik, uh, heeft, heeft mij wel beïnvloed in mijn ontwikkeling. Dat ik altijd naar zijn radioprogramma's luisterde en de montage, scheet de snelle montage technieken. En ja, ik bewonderde dat. En, uh, ik heb dat onvleed en uh, zelf ook allemaal toegepast. En af en toe de meest flauwe die plakte er een applaus tape achteraan. Het, het werkt een paar manieren, snel. Ik zing, ja ja. Nou, dus hij was op tv, dit was het programma van meneer Cactus, uh, even kijken wie, wie dit Jean, Jean er wel weer John de Mol, in samenwerking met Cactus BV, uh, is dan in de titelrol. Uh, Meneer Kaktus doet dan een show. Ik, ik weet niet wat het is, zo'n soort quiz. Zijn. En de andere even kwam uh, zijn nieuwste liedje presenteren met Jaap Aap. Maar nou, de presentatie, de, de hele toestand, technisch gezien, was het gewoon een enorm knullig zootje. Um, maar het werkte wel. En ik vraag me altijd af: van in hoeverre ziet het publiek dat? En zo. want daar zitten dus uh, laten we zeggen duizend mensen publiek en ondertussen kan iedereen wel weten dat het playback is wat er gebeurt. Dat punt één. Uh, de synchronisatie tussen de, de, de spelers en de, de geluidsband is niet uh, perfect. De presentator uh, zit ook in een uh, time, time gap tussen uh, wanneer die tape nou eindelijk start en uh, <laughs> nee, ik weet ik wel helemaal. Ja, het, het was werkelijk fresco dat te zien. Maar dus dan. Uh, vandaan komt. Uh, onder hilariteit binnen. verstoort de hele uitzending. op zijn manier. en uh, gaat maar door. Die Jaap Aap. die praatte in het begin. maar dan zat vandaan achter het podium. met een micro. Dus het leek of Jaap Aap live praten en zo. Met het vandaan zelf opkwam. kon Jaap Aap ni niets meer zeggen. en hij ging dat liedje zingen en zo. Nou, even kijken. wat was het nou. Op het moment. Dat, uh, hij begint, die, die, die soundtrack wordt gestart, en hun beginnen daar uh, te playbacken. Uh, heeft het publiek allemaal in één keer allemaal apenmaskers op, hè? duizend mensen met een apenmasker op. Uh, iemand, iemand geeft daar een teken voor, iemand laat die mensen dat doen. Die mensen doen dat met z'n duizenden. En ze kijken naar één grote fake. En, en het, het kan net, het gaat net door. Hè? En op het eind van het nummer, de nummer, mensen klappen, weten dat ze moeten klappen. Uh, ik betwijfel of ze het goed vinden. Maar met de media is het al zo ver dat als, als zou ze niet klappen, dan, dan wordt gewoon weer een, een geluidsband met applaus gestart. Waarschijnlijk zat hij al aan de montage van André van Duin, geplakt. Aan zijn uh, mastertape tape die hij meenemde. Hij Zit het applaus al op en zo. Het is allemaal zeer vernuftig. En hoe het uit de tv komt, vroeger als kind inderdaad, uh, was ik totaal gefascineerd door showprogramma's en zo. Het uh, ging er wel eens koek. Terwijl dus met elke stap in mijn technische ontwikkeling ik meer doorzie wat er in werkelijkheid gebeurt. Dus ook uh, van achter de schermen naar de tv kan kijken. Dat, uh, ja, ik ben. Die glamour is er helemaal af en zo. Hè. En het, het is werkelijk gestond. Het is een gevecht tegen de vervorming, de chaos, de, de problemen. Het is nog dat dat. Bijna iedereen die naar de tv, kijkt, zit te wachten tot het mist gaat. Dat is een van de heerlijkste momenten op tv, omdat het het weinigste voorkomt. Waarschijnlijk. Autoongeluk bij de races, uh, een presentator die van de trap afvalt, kwestkandidaten die in een taart uh, Zo niet en zo. Nou, dit alles bij DFM uh, continu achter elkaar. <laughs> Zelfs op de televisie hebben uh, we. Uh, het, het, het wordt geleid door één persoon best wel. Die. Uh, ja, je af van die personen daar niet om. Want uh, van formaten, uh, homo-quest, er zitten toch wel aardig wat mensen in die zaal. En een hele lange kandidaten en toestanden. Er wordt een bepaald patroon wordt daar, uh, afgerold. Dat staat al vast zo. Ik bedoel, die hele quiz, schema's en zo die zijn allemaal helemaal uitgewerkt. Um, Mensen moeten bewegen wie wel moet staan. En dus zelfs met de camera, die weet precies. Alles, alles is uh, in orde. Uh, een goede presentator die, die moet vooral dus gaten opvallen, die daar, die daar steeds invallen. Als je met heel veel mensen een groep mensen moet verplaatsen over een podium of als het publiek te lang doorklapt en zo. De timing. Van, van die hele show, dat gaat steeds uh, de, de, het is op zich vrij vloeibaar met zo'n massa mensen is dat iets dat, dat, dat kan niet op de seconde getarmd zijn en zo'n presentator moet met zijn hele flexibiliteit en, en inventiviteit dat de hele tijd bezweren die chaos die steeds wil ontstaan en ja, de meeste lukt het wel afgezien van die paar heerlijke momenten dat ze het uit de hand loopt Sonja <lacht> die doet het erom hè? maar Um, nou, het is, dit is een, die show die varieert gewoon heel erg in, uh, in, in niveaus. Het begint gewoon heel standaard, uh, de, de, het muziekje begint, de hele zaal zit al een half uur of een uur te wachten, dan hoort er ook bij, spanning moet gecreëerd, We begin met de muziek, het licht gaat uit, oh, oh, ah, de spanning stijgt, de lichte graad. de muziek begint, tralala, de presentator valt het podium op, onder gejuich en hij zwaait en werpt kushandjes en zo. En hoe dan weer binnen enkele seconden die duizenden mensen tot stilte manen en zijn een introbabbel doen van waarom we hier zijn en zo, wie wat er nu allemaal gaat gebeuren, wat hij allemaal in petto heeft. Eh. Radio en zo. Dat is ook een bekend verschijnsel, dat wordt aangegeven, schijnt dit, er schijnt iemand te staan ergens die zegt wanneer ze moeten klappen, ophouden, ook en zo. het <coughs> nou, boel begint, de presentator geeft gewoon exacte momenten aan waarop het publiek zich mag uitleven, wanneer ze stil mogen zijn. Het is een totaal gecontroleerde, uh, emotionele toestand, het is zeer contradictief. Maar het, het werkt zo, het principe is uh, echt... Waard om een sneller bekeken te worden, dieper onderzocht te worden, de hele machinaties van uh, enorme showprogramma's. De mensheid tendeert sowieso op dit moment naar massale toestanden, kijk naar de voetbalbijeenkomsten, en rockconcerten en zo, het neemt steeds massale vorm aan en de mensen kikken erop om met zo'n massa te zijn, dat is een enorme energie. Ja, en daar is het zeer belangrijke punt, uh, Het zijn altijd kleine groepen die, die, die, die dat bespelen, die dat opzetten, die de draaide geven, of een rockconcert wordt, een showprogramma, een uh, fascistische manifestatie, uh, noem maar wat, een demonstratie. Hè? En ja, de meute, de meute is de speelbal van uh, mensen die weten hoe, hoe media te gebruiken. Daar heb je mensen ertussen die, die, die gewoon alleen maar voor een poen werken, die het niet interesseert. Je hebt mensen die echt uh, machtbewust zijn, positie. Uh, je hebt mensen die echt serieus denken dat ze een message hebben ofzo, dus vooral religieuze benadering meestal. Of politiek natuurlijk. Enzovoort enzovoort. Dus je kunt alle kanten uit. en je zeer driftig manipuleert en zoals ik al eerder zei, mijn grote vrienden is de pauzeknop dus gewoon je neemt met video neem je een beeld en je stopt het de scène ontwikkelt zich verder je neemt weer een beeld je maakt een stap voor stap opname je krijgt dan allemaal die achter elkaar het hele sequence van, van beelden en dat het snel achter elkaar komt, is het weer een filmpje. Maar de, er zijn de, bij de je krijgt één beeld vanuit de film, er zijn er vijf beelden weg. Was, uh, en dan het en volgende was, beeld. En, Enzovoorts. Dus een mooie sequence aanhouden, en, die dat programma gewoon helemaal bewerkt. Ik probeer hem op de computer gestuurd uh, te maken en zijn we nu weer bezig. Om calls echt, uh, als automatisch gewoon uh, een... Een hele nacht te laten werken over een stukje video van 10 minuten, wat ze, wat ze dan de hele tijd aan, uitschakelen, opnemen, terugspoelen, aan, de, opnemen, terugspoelen, dat soort Dat is voor een mens niet te doen, dus dan laat je de computer gewoon de hele nacht met die recorder spelen. Uh, dat, datzelfde gebeurt ook met het geluid. Op, op video's zijn natuurlijk ook geluid, uh, je, kunt, dus, je kunt ook alleen seks met geluid maken, dus met goede audio -ponsets. Hetzelfde gebeurt ook met het geluid, op video's hebben natuurlijk ook geluid. We kunnen ook wel iets te zeggen met het geluid maken, dus met de We centers. Dit is voor mensen die het doen. Ze je een computer van de hele kracht in de spelen. Er natuurlijk ook geluid. Uh, kun je ook alleen sec met geluid maken, dus met goede de audiocassettes. Uh, met video gebeurde het dus tegelijkertijd. Uh, die showprogramma's waar ik al, al aan refereerde. En dat verschillende dynamiek van de, de levels en uh, het publiek uitbarst en uh, weer heel snel dimt en zo. Als ik dus uh, kom met drie, nou laten we zeggen één minuut, is vertegenwoordigd in uh, tien beelden of zo. Als de applaus begint, dus, dus je ziet die presentator, die staat hier, die staat daar. Die heeft zijn hoofd naar links en naar rechts. Tak, tak, tak. Nu is het Het geluid gaat mee. Het publiek barst uit. En in een seconde. De seconde daarna is het geluid alweer de helft. van het een volume. En de seconde daarna is het de laatste persoon die nog klopt. En daarna is het weer stil. En dan komt de presentator weer. nee, dat is uh, een big fun. Met Sonja heb we ook uh, verschillende montages gemaakt. Toen nu alleen maar audiomontages. Dus gewoon, uh, we hebben een paar momenten van Sonja dat het uit de hand loopt. En dat, uh, om het steeds op te laten bouwen dan, dan zegt zij van, ja ho, wacht maar, wacht nu eens even. En dan begint het publiek van, Whoa. Die beginnen helemaal, die soundbouwt op En dan halen we daar inknippen van Hey, ho, ja, maar ho, hey, maar, wacht nou maar eens even uh, ho, ho, ho, ho, wacht maar eens even En dan, dan gooit er iemand de stoel om of zo Dan krijg je dat geluid, twee, drie keer aan elkaar plakken En dan zijn we weer van, ho, ho, ho, ho En dat publiek, wa, wa. dan het publiek, Maar dan, dan kan ik dus met een scène die, die op zeg maar weer tien seconden duurt Die kan uiteindelijk dan uit tot uh, enkele minuten wat uh, qua dus met uh, cassette, met audio is het een zeer uh, intensief luisterstukje. En uh, met video, ja, dit, uh, zover ben ik nog niet dat is dat het echt een mooie sequence is. Dat het echt uh, precies gaat zoals ik wil. Want die videocords van dit, op dit moment die, die, die zijn zeer traag en uh, tape te inhalen uit de cassette, de omleggen, weet ik wat, in- en uitschakelen. Maar dus ik heb goede ik binnenkort met de computersturing daarvan dat uh, we een tv kunnen laten doen wat we willen, dus echt beelden gewoon totaal uh, uit hun verband rukken en, en, en achter elkaar plakken en een nieuwe message creëren. Door de, de vervorming die, die op het moment plaatsvindt zo breed uit te meten dat het. Uh, wat er een nieuwe aspect aan het licht komen die normaal niet aan het licht komen als het beeld gedurende een 10 seconden lang over jouw TV flitst? Ja, het chaotische van de DFN LCD Show. Ja, dat is dus de DFN-crew. Ja, hier weer nadrukkelijk aanwezig. E aí, meu irmão, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te Dus jaren geleden, voordat ik echt uh, op deze trip kwam, zeg maar, toen zat ik in die sfeer van hangi hanging around, strengels en zo. En, uh, ja, ik gewoon uh, lekker blauw rondhangen en, en wat naar rustige kroegjes gaan en zo allemaal. daar hing ik rond, ja, en ik weet niet hoe je moet zeggen, ik verdedig mijn tijd. En af en toe deed ik wel eens een mixje maken, ik had een klein studiootje thuis, weet je, dus wel tapejes maken, cue zelf wat nou, dingen aan elkaar plakken. En ik had een boel leuke materiaal, maar ik was er eigenlijk niet opgehouden, omdat, uh, ja, ik was de enige die het leuk vond, niemand vond mijn tapes leuk. Of niemand had uh, oor ervoor, moet ik zeggen. ze zitten allemaal te druk met zichzelf bezig zijn. Nou, ik hang rond in de disco, zo, dus het begin een van de rare snuiter in mijn ogen. Ik zei dat bij zich ik was een punk en zo. En een rare snuiter die zegt tegen mij, ja ja, we hebben een radio nou opgericht en zo. We gaan zenden en zo. En ik van ja, wat, wat ga je zenden dan en zo? Ja, nou alternatief en zo, allemaal alternatief en zo. En het was er heel moeilijk uit te drukken in die tijd. En ik van, ah, alternatief. Punk is ook alternatief en zo. En uh, die figuur, ja ja. En als je wilt, weet je, we zijn met heel weinig mensen, mensen dan kun je ook programma komen doen. Hij, hij was dus gewoon om zich heen, zijn hele scene te checken. En waarschijnlijk wel een grapje, vertelde hij tegen mij. Uh, hij is nu bijna directeur van Salto, nou jong. Maar als bij, bij zijn grap, zei hij tegen mij, wel kun je een radioprogramma doen? En ik van, ah, wat radioprogramma en zo. Maar. Ik dacht, dacht ik dan, van als het wel leuk kan ik toch mijn tapejes euh, dus gewoon gaan, laten gaan draaien of mensen dat leuk vinden of niet. Ik bedoel, dat ligt in het verlengde van de punk. Als dus die mensen allemaal uitschakelen en dan flippen, en dan is dat, is dat best leuk. Misschien hoort wel iemand dat die het leuk vindt of zo. Nou, la, laten we het eens dus proberen. Dus ik ben naar die vogel gestopt. Uh, ik zeg: van nou, ik wil wel uh, meedoen en zo. Dan zegt hij: ja, dan moet je naar een vergadering komen. En ik van, oh, vergadering, nee, daar, daar hield ik toch helemaal niet van. Ik zeg zeg maar waar die zender is en wanneer ik kan uitzenden en zo. Basic informatie. Ja. <laughs> nee, ik moest eerst naar een vergadering komen. Dus daar zijn toen weer drie weken over, twee of drie weken overheen gegaan. En toen ben ik toch maar eens naar een vergadering gegaan. En dat was toen echt uh, een, een zeer scherpe tijd. Er was één homo, een uh, geëmancipeerde vrouw. Een uh, onderdeel. Een Um, ik, ja ik was dan een, een punker hè? dat was een zeer goede aanvulling eigenlijk hun zagen het allemaal niet zitten punk natuurlijk <laughs> maar, op zich was het voor de scherpheid was het een zeer goede aanvulling nou dat was een heel alternatief clubje van vijf zes mensen en, uh, nou daar begon die uitzending mee, die deed met zijn vijf zeg maar deze uh, ik geloof twee uur programma toen de eerste uitzendingen nou ik begon meteen met een uur ik was toen eigenlijk een muziekprogramma met uh, punkmuziek en concertinformatie en zo. We ik met eentje uur, met z'n allen twee uur. Uh, in het begin breidde zich dat uit, toen gingen we vier, vijf uur uitzenden. Nou, ik had binnenkort een, keer een programma van drie uur met alleen maar hardcore punkmuziek. Uh, nou, ik begon steeds meer geintjes te maken in de uitzending. Ik moest natuurlijk in het begin was ik totaal. Uh, Echt uh, enorm gefrustreerd. Uh, microfoonangst. Gewoon echt naar je hand kijken op een gegeven moment. Hoe die trillen is. En om dat schuifje uh, open te zetten. En, en dat het schuifje gewoon niet beweegt. Gewoon. Weet je, dat je echt kramp hebt of zo. Na, na een uur uh, niks. Zeg maar, <totstuken> Ik heb een tijdje geleden ik op een avond tv te kijken, en toen zei mijn vriend de Pans... Hé Marins, heb je kop nog steeds zo los? Toen zag ik het vriendje van hun shoulders. Nou, wat? Zeg de het. Er was een vierde keer lang de ene hoofd met haar shoulders, en de andere hoofd met hun shoulders. Je ziet het verschil. Ja, ik ga wel een beetje in zitten delen, zeg. Ja, wat is dit nou voor een reclame? Acht dat is De ontwikkeling ging vrij snel uh, van het station en van mij, ik moet even een principe duidelijk maken van dat dus voor mij de eerste keer was dat ik, dat ik een programma, dat ik iets kon doen en totale vrijheid had dus dat eigenlijk mensen zich niet bemoeiden met uh, wat voor een ik aan het programma gaf, wat dus zeer absurde vormen aannam op een gegeven moment, ik daar echt mee experimenteerde. Uh, waren steeds uh, serieuzer in informatiewinning en zo. Dat, dat was meteen van het begin van de radio een zeer belangrijk aspect hè, van informatie en dat was ook het probleem. Want niemand bracht hun die informatie, dan moesten ze zelf achteraan. En dat was duidelijk van het begin, weet je. Iedere keer waren we bezig van, ja, daar is geen informatie en zo. Nou, ja, dan zei ik van ja, dan moet je achteraan, weet je. dat is een oud gezegde nieuws, moet je maken ofzo. En... Nou, en altijd zoals onder mij, ja, weet je, jij hebt een muziekprogramma, je doet er niks aan en zo. En, en, en dat, maar dat werd allemaal niet uitgesproken. Maar goed, toen was het serieus. Op een gegeven moment ik ook. Uh, het punk, ja, dat kon niet door blijven gaan. Die luisterden toch niet, die, die punks. Dus ik zat altijd voor een publiek wat. Uh, <laughs> niet punk was. Dat bleek uit de praktijk. Op een gegeven moment. Uh, dan kreeg je de New Wave Golf of zo. Uh, dat vond ik ook. Toffe muziek, zeg maar het pre-industriële tijdperk dan, dan hebben we van die bands die toen nog vrij experimentael waren, zijn op een gegeven toch heel commercieel geworden en zo. Dat heb ik niet gevolgd. Maar meer de, de, de extreme kant, wat is dus uiteindelijk dat er de industriële muziek is geworden. Um, nou, toen begon ik had ik een punkprogramma, had ik een waveprogramma. Um, op een gegeven moment kon ik nog een uur krijgen, heb ik een mixprogramma gemaakt waarin ik afwisselend punk en wave day, en, zo, en ook hoorspellenachtige geluiddingen inbracht. Toen begon ik ook veel minder te praten en zo liet ik meer het programma zoals, zoals het ging. Dus de, de, dat was eigenlijk de eerste manifestatie van de DFM-sfeer die begint. En, nou, Ik zat uren op. MDF? Um, meer, ja, soundscapes of zo, hè? Uh, Waar we met stemmen in zat, maar dan meestal vier banden en, en toen was dat dus niet, niet live. Op een gegeven moment heb ik toen een, een, een presentatie weer erbij gehaald. Want dat is een, een aspect van een radioprogramma maken wat, wat gewoon zeer goed werkt ofzo. Het heeft zijn uh, effect gewoon op het programma. Um, om me heen kijken naar al die andere uh, groeperingen, vertegenwoordigers van groeperingen, die. Um, dus echt uh, muziek, uh, praatje, uh, muziek, informatieblokje, muziek. Uh, dus, dus format. Voordat ze wisten wat het was of zo, zaten ze allemaal met formats. En ik had er nog helemaal niet door en zo. was gewoon totaal billijk uh, wat er gebeurde. Nou, presentatie had ik toen. Uh, en ik, ik herkende begin het begin die format. En of het nu een, een vrouwenprogramma was, of een, of een homoprogramma, of een uh, anarchistisch programma, weet ik wat, het had gewoon een bepaald format. En die format, die, die, die ik werd op het begin ook voorgelegd door Rob van Limburg, dat was in Radioland gebeurd? En de format is dus gewoon een van de dingen waar, waarop elke show waarop dan ook uh, staat. Nou, nou, dus uh, jarenlang zonder format gewerkt hebben, voor ik dat weet, interessant. Dan ging ik ging experimenteren met formats. En uh, ik ripte gewoon de format van, van programma's die ik hoorde, waarvan ik dacht, hé, hey, dit is een leuke format. Dus gewoon helemaal niet inhoudelijk luisteren naar het programma, maar de format eruit halen, en dat nagaan doen met punkmuziek, met uh, geluidscapes en weet ik wat, zo, presentatie uh, ook doen. De, de eerste dingen waren echt geforceerd, hè, een beetje de andere van Dine effect noem ik dat dan. Maar om het begin mezelf weer te vinden, mijn rustige stem, mijn eigen persoonlijkheid die, die gewoon in die chaos van het programma zit, in die noise en die, die afwisseling. Nou, ja, dat ontwikkelen zich. Ik, dat is nu ondertussen al drie of vier jaar verder als het begin. Uh, toen werd ik heel eenzaam. Ik ben eigenlijk altijd eenzaam geweest, omdat niemand uh, die trip van mij begreep of zo. En, en ik meestal alleen in de studio zat met uh, die hele show van drie, drie, vier uur en zo. En heel lang probeerde gasten erbij te betrekken. En dat is uh, nooit gelukt. Die liepen altijd in de steek. maar dat was, niet, dat was overal hè, bij alle programmamakers. Die, die gasten uitnodigen, die kwamen gewoon niet of zo. Die zeiden ja, ik kom dan en dan daar. Die kwamen gewoon niet. Interviews lukte niet. Dus om, echt, om informatie uh, toestanden te creëren, uitwisseling, dat bleek, bleek gewoon bijna niet te werken. Dus in het begin ging ik uh, mensen uitnodigen die, die niet informatief waren, weet je. Gewoon die, die altijd zaten te spannen en zo. Losbollen, dronken lappen ja, weet ik wat. Dat vond ik ook informatie om gewoon iemand op en bloot op die radio te brengen, zoals die is, dat je iemand gewoon zo stom of zo drol is, dat die je niet weet dat die een uitzending is. Dat is zeer leuk. En dus ik houd van veel muziek in en, ja, toen, toen begonnen dat het populair was, dus dat iedereen daar gasten wil worden op een gegeven moment. En uh, uit die hele stroom bang, dus en bammen, die dus uh, vaste We ook samen met twee mensen het programma deden. En in de, het principe van gewoon het programma het chaos. begint gewoon nu. Het begint gewoon We begrepen het, het allemaal. En we konden het ook allemaal tegelijk doen. Ja, dus Twee mensen waren opzetten, drie mensen zetten opzetten. Ik begon met z'n huis, z'n huis, waarom ik niet kon Ik telefoon, met bank, ja, met wie wil ik spreken. Nou, dat werd dus tot chaos. Ja. Toen uh, zijn we dat gaan beheersen. Dus uh, we het deur chaos de chaos. Nou, nu is het Hallo? tijd voor chaos. <laughs> zo. Hallo. weer ja, afgelopen. Hallo. zijn eigen richting, level of zo En uh, ja, bedoel, DFM was altijd een buitenbeentje. de lachte dus, zo, niemand luisterde. En zo. Maar we hebben dus jaren de tijd gehad om ons te ontwikkelen. En op een gegeven moment uh, ontstond filosofie Bij Omdat mensen ook van waarom doe je dat nou eigenlijk? En wat wil je nou? en zo. Na, na, na jaren daarover denken en het niet kunnen vertellen, heeft zich langzaam de, uh, de filosofie ontwikkeld. En ik toetste dat aan mijn omgeving en zo, dus in de Radio. Maar daar was gewoon geen interesse in. Mensen waren sec gewoon uh, alleen met hun eigen richting bezig. De vertegenwoordiging van hun eigen veld, hoe zou je het moeten noemen? En, nou, ik maakte er wel eens vaak een grappen over als ze hun het woord informatie zeiden. Dus dan zei ik deformatie, vervorming. En zo, want dat was het enigste wat ik tegenkwam en zo. Nou, en reageerde dan reageerde zeer nukkig erop en legde het gewoon naar zich neer en ging gewoon verder met op zoek naar de informatie. En uh, wat voor truc moeten we nu bedenken om informatie te kunnen vangen, het uh, aan te trekken, weet ik wel ofzo. Ook um, ja, nou in die sfeer op een gegeven moment. Uh, ontstond het Youth Media Festival. Dat werd georganiseerd uh, in de tijd van de Melkweg door de radio's. verschillende mensen van verschillende radioclubs en zo. De alternatieve radio's, vrije radio's. Het woord kwam toen naar boven, vrije radio. <coughs> en. Nou, DFM was er wel zoveel ontwikkeld. Ook qua filosofie en zo, dat, dat uh, wij vonden, nou, we zijn, wat ik moet zeggen, wij, ik, <laughs> toen, vond uh, van. van uh, je had een groep zo, je had een informatiegroep, hè, de, de verdeling met de radio, dat gebeurde automatisch. De, de, de mensen die bezig waren met informatie, de mensen die bezig waren met muziek, dus de WAS uh, crew en de, ja, toen heette dat experimentele of concegenvuren, robotnik en deformatie. En de dat, uh, dat, ik vond dat een levensvatbaar principe, wat gewoon uh, onderzocht moest worden, maar waar niemand aandacht aan had. Uh, vervorming moest bestreden worden, moest weggehaald worden is Terwijl het is al om, hoe lang ik ermee bezig ben. Het, uh, het is, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Je kunt, je kunt er niet omheen of doorheen ofzo. Je moet er doorheen. <laughs> Er is een heleboel formats die we in het begin afgekeken hebben van allerlei andere groeperingen. We hebben er zelf hebben we ontwikkeld. In de praktijk hebben zich sommige geopenbaard vanuit de chaos. En zo. Het meest simpele programma wat we doen is gewoon een intro, we hebben intro jingle en we hebben outro jingle. Nou, de intro jingle duurt we hebben verschillende, maar gewoon voor dit simpele programma de intro jingle duurt 10 minuten en de outro jingle duurt 20 minuten. Dus dat, dat zijn, is een half uur, dus je hoeft nog maar een half uur programma te maken. Uh, dat is een standby programma, voor als je niet echt wat hebt of zo, dan draai je dus die, die, die jingles, die lange, hein? en daartussen kun je wat plaatjes draaien, of je gaat wat mixen, gewoon een half uurtje is echt zo voorbij. Nou, dat is een uur programma. Uh, die jingles die zijn zeer belangrijk, gewoon een intro. Zo elk programma heeft een intro, dat, dat geeft een beetje de sfeer. Het is herkenbaar iets, weet je? De mensen weten van oh nee, hun beginnen weer, weet je? En andere mensen van ja, tof, daar zijn ze weer en zo. Die Jingle Sports, die zijn al zelfs al zover bekend als je ze gewoon willekeurig bij x tijdstip op de radio draait, per ongeluk al is het maar een stukje, dan denken heel veel mensen van, dat wij daar zitten en, en <laughs> bezig zijn. Dat. Nou, uh, ander format, uh, gewoon eerst een muziekprogramma. Dan een praatprogramma, dan een sfeerprogramma en dan de eindmix. Elke deel duurt ongeveer een uur dan. Dus dat waren meer de lange nachtprogramma's, van drie, vier uur. Een eindmix kon zelfs wel eens ook vier uur duren. Of twee uur programma en een vier, vijf uur eindmix. Dat is ook al vertoond. Uh, het muziekprogramma in het begin, de eerste uur, deden we meestal dus om mensen te paaien. Het is zeer moeilijk om, om, om, om luisteraars te krijgen, hè. ik bedoel, uh, je hoeft gewoon, uh, een, een, je draait één speed metal plaat op dit moment, of vroeger een hardcore plaat en je verliest echt 99% van de luisteraars die nog van het vorige programma daar waren, die verlies je. Ja, je krijgt het aangereikt, hè, daar moet ik ook even blijven vermelden. Dus dat het programma voor je, dat heeft zijn fans, zijn liefhebbers. Mensen draaien altijd aan de radio eh, en horen een muziekje, hé hey, dit is leuk, en dan laten ze de radio staan op die frequentie. Nou, en een paar vaste fans die weten dat die figuur er elke week is maar de meeste draaien en zo. nou op het moment dat, dat die figuur klaar is dan hangen er x-honderdtal mensen aan het toestel op die frequentie nou dan komen wij nou, die jingle die, die is net zo lang 10 minuten en zo bombastisch en frivol dat ze houden ze nog wel vol ondanks dat het zeer intens is nou dat is het zeer belangrijk wat draai je dan na als je dus een hardcore plaat draait zet 90%, zet de, 99% zet de radio uit always اب em Ja, dan begin je weer opnieuw. Misschien draai je dan een paar lui. Hele toffe, uh, hardcore. Maar ja, dan zit je met twee, drie, vier, vijf luisteraars. En dan moet je helemaal beginnen op te bouwen. Ja. Maar dan DMS is een beetje afwisselende muziek. nu wave, een beetje Afrikaans. Ook wel een beetje smokkelen een doorheen. Halfnummer. Uh, dat soort dingen wat echt populair is. Zo. Of heel extreem. dus is Nederlandstalige muziek je een uur lang. Uh, dan heb je een, een, een goed luisterpubliek. Als jij een uur Nederlandstalige muziek draait, en je zegt dan tegen het eind van het uur dat mensen je kunnen bellen en dat ze de groeten mogen doen, dan staat je telefoon rood en rood gloeiend. Doe hetzelfde terwijl je een uur eh, spinmeldel draait en dan belt er niemand. Nou ja, maar is zeer extreem. Gewoon een mix of eh, iets, iets wat men, men niet zo kent, is al voldoende. Dus het is zeer moeilijk hè? maar dan, dan lijmen we het luid, dat, we, dat hebben we een tijd gedaan, we lijmen we het luid met afwissende muziek. Dan krijg je, uh, er het aankondigingen in ook hè? van wat er in de programma's daarnaast, daarna gaat komen. De Quiz, leuk programma. De Super Reality Interested person show met gasten, glitter en glamour. Nee, we beginnen, gasten, zei Edward. Gaston Glitter and Glamour. En ik heb het Blue voor You, het sfeerprogramma ver Blue for You, met heerlijk ontspannen muziek en uh, zelfs ook nog wel een gedichtje. <laughs> Dat, is, dat, dat was echt totale rip-off van allerlei programma's die we konden. En we hadden dus de hele crew van die toen er vier, vijf mensen bestonden. Iedereen had een beetje zijn functie erin, maar het was wel multi. Iedereen kon elke functie overnemen, omdat die formats er gewoon lagen. Iedereen kon elk programma presenteren in die stijl en dat, dat het gewoon zo bleef. Nou, dat hebben we een half jaar geloof ik voorgehouden, om, om echt luisterpubliek te gaan creëren. Dat, dat is ook een kreet uit Medialand, van je moet je eigen publiek creëren nog steeds hetzelfde uh, niet te schokken niet weet ik wat allemaal nou wij zijn de meest schokkende uh een mediafiguur die er zijn, in de praktijk, maar we zijn dus helemaal in het binden en proberen met allerlei trucjes en slijmerijtjes en muziekjes en zoals het hoort, dat het zo gedoseerd te brengen, dat je toch uh, langzaam wat heftigs uh, kunnen introduceren en het opbouwen, maar de, uiteindelijk hebben we het proces opgegeven, het is te lang duurt en uiteindelijk als je na jarenlang opbouwen, als je dan toch weer één uur lang speed metal plaatje dan gaat je eruit. Niet dat het ons doel is om de usb te draaien, maar je moet eigenlijk vrije hand kunnen hebben en mensen moeten gewoon open nemen wat komt. gewoon. En dan, dan zullen wij ook gewoon alleen maar mixen maken, soundscapes die, die heel veel informatie overbrengen. Maar tot nu toe zit, hebben we ook een beetje zitten fokken en zo met uh, de clichés vanuit de mediawereld en zo. Mm -hmm. Maar ik mag het Ja, tring tring, uh, jalo, door International Network Europe. Uh -huh. En dan willen we wat zeggen en dan zeg je goedemorgen. En dan willen ze wel eens zeggen en dan zeg je, dan zegt u het maar. zo, ik ben even inhouden, allemaal de trucjes. En dan uh, ja, het de sfeer, kan altijd anders zijn. Maar dan zeggen ze, mag ik het goed te doen? En dan zeg je ja de hoorn op de gewoon en dan zeg je, die gaan we verder. Ik weet ook niet wat het is, maar het zal wel. Dan pak je je handje. Ja, het komt van alle kanten uit zo. Maar het is een mazig kneedbaar iets. En uiteindelijk is het zinloos allemaal. Het is een zwart gat. Je kunt doen wat je wilt, tenminste bij een vrije radio. Dus deze piratenachtige toestand, dat kan daar. Maar anders kan het niet. Ik bedoel, zak plafond, zit tegen het plafond. Hij kan niet verder. weet je, Ik bedoel, uh, Ja. Leef de vrije media. vrij. De vrije. De vrije. De Dat is dus een formatie, is dit? Hè? Formatie, format, formeren. Uh, de, de deformatie dus weer. Uh, wij hebben in begin deformatie uh, ervaren, of ik heb dat ervaren. In het begin hebben we met een groep ervaren, toen hebben we uh, de verschillende formaties uitgecheckt die mogelijk zijn met een medium radio. En wij hebben het opgegeven, al die codes en zo, zijn we zijn weer teruggekeerd naar de deformatie, het, het, het ontregelen van elke code, gewoon alles wat niet kan, moet, en uh, elk foutje uh, is gewoon geen foutje, maar dat is een, een, een, een, ja, een ontoevalligheid die zijn reden heeft waarom dat opduikt daar en zo. Uh, Schamen voor niks, weet je. Gewoon nadruk opleggen en in het spotlicht eh, rukken, wat er al gebeurt. En ja, de, de, de chaos dus weer we, we toelaten. We, we hebben de jaren ervaring ontwikkeld werken in chaos. Nou, nu is het zo dat als we uitzending doen, trekken we gewoon allerlei kanalen open. allerlei mogelijkheden, We zetten we open. Nooit een heleboel kast uit. Dan komt er één of twee. Uh, we doen de telefoon door vaker en iedereen kan bellen met onze uitzending altijd. Alle uitzendingen uh, We checken vaak in de tun. Op uh, andere uh, piraten zullen we zeggen, die, die, die communiceren met elkaar op, op de kabel bijvoorbeeld en zo, die, die doen we vaker mee. Het is totaal onvoorspelbaar in wat voor sfeer die zitten en hoe ze dus reageren op ons. Doen we doen de telefoon erbij, als we op meerdere lijnen kunnen aansluiten, doen we dat. Uh, we houden video erbij te worden. We zitten echt op uh, multimedia wijze een uh, chaos potje te koken. En we zitten zelf ook te kijken van wat er uitkomt. Nou, in de studio zijn technici, seriewegst, die, die, die, die hebben overzicht. Want ze leven het systeem. Wel en die schakel hier als een knopje om daar water op opdraaien te zetten om Nemen ze nemen hun horen open, zeggen ze een bordje en die micro enzo zo, en dat, dat, dat kan het voort. Uh, gasten ja, zijn meestal zeer gedesoriënteerd. We uh, weten helemaal niet wat er gebeurt, doen maar mee. Uh, spreken mensen als de microfoon dicht is, als die open staat, en uh, dan zeggen ze niks. Uh, mensen aan de telefoon proberen te altijd krampachtig uh, in de sfeer te komen, die luisteren naar de radio. En um, willen in de telefoon meekommuniceren. Er zitten de deformatie ertussen, dus veel filtering en hun hebben vervormd stemmetjes en zachter dan de anderen zo En ze, ze reageren op het signaal. Je, als je vier, vijf mensen hoort spreken, en, ja, met, met wie praat jij dan nog enzo. Dus de telefoon is out of order terwijl je iemand aan. Ja, soms waat het aan ofzo. Dan denk ik, uh, de kanalen zijn zo heel leeg, maar. Al die signalen geven totale auto's en die geeft, geeft het element hebben, kunnen we volop goed werken. Alle schuiven en alle dingen die samen En niks weten, we hebben niet één signaal. Nou, er zijn een paar mensen die nou, het nou, keywords uit kunnen halen, die de relevante zaken volgen en die kunnen afsluiten voor niet-relevante zaken. Het is een avontuur om een geestelijke avontuur om daar doorheen te crossen met je aandacht filosofische aspecten van het geheel. Alleen, ik kan ik zeggen dat uh, chaos is het materiaal. Dit is een statement hè, van iemand uit het verleden. Uh, chaos is het materiaal waar wetenschappers uh, dingen uitscheppen en muzikanten hun uh, symfonieën uitschrijven. En dat is het materiaal waaruit deze wereld waar gebo gebouwd is. So, orde is gewoon een, een, een, een zeer een klein gedeelte van de chaos. Zo. Nou, voor ons geldt dus op dit moment, uh, wij weten gewoon niet beter mee als chaos, dat dat het materiaal is. En uh, orde is iets dat, dat, dat, dat manifesteert zich op een gegeven moment wel. En zo. Wat wij dus doen is installaties uh, opzetten, uh, waar we gewoon apparatuur verzamelen. Het dat, dat kan echt volstrekt willekeurig apparatuur zijn. Iedereen kan wat, wat bijdragen. Uh, een paar kleuren tv's, videorecorders, recorders, cassette recorders, een telefoonleiding, daar kan echt van alles bij. Zenders, uh, performers. Uh, jullie kunnen zich gewoon maken, uh, als je wilt. En, uh, maar als, uh, wat wij dus samen met, de, met die chaos gewoon dat maakt niet uit. We, we, we bouwen een installatie op, willekeurig. En, we beginnen gewoon met kanalen te openen, zodat de informatie binnen, binnenkomt stromen. Nou, die gaan we processen op onze chaotische manier, zodat we een, een, zo'n stortvloed van informatie creëren. Dat geen enkele informatie meer zijn zogenaamde originele waarde geeft. Het informatie aanbod waar wij dus uitputten is al geen zuivere informatie meer waar we gewoon in overhouden. Want alles wat via de media tot ons komt, is al totaal vervormd. Dus de informatie. Wij gaan nog verder dan mee en, en mengen dat en, en mixen dat en, en tot zo'n grote orde dat je niet meer kunt waarnemen wat de, de originele message is van de media. Hè. Uh, nu komt wel weer sfeer naar, naar boven toe. Maar als jij dus een constant aanbod van geluid hebt en, en beeld en zo, hoe afwisselend het ook is, Er zit een tendens sfeer. En, en die sfeer kun je dan lezen. Als, als je bijvoorbeeld, uh, ja, het, is, het is moeilijk uit te leggen, maar als je een tv één tv hebt, en meteen, als je een installatie van één tv waar alleen maar de hele tijd één zender door uh, de volgende zender stapt en dat blijft zich gehalen dus dat je gewoon zo'n scanner hebt, die gewoon iedere keer stapt van kanaal naar kanaal, van zender naar zender naar zender naar zender, naar zender. je ziet dan, je ziet niet één film, maar je ziet dan iedere keer fragmenten uit, dat wil zeggen tien verschillende dingen. Als je begint gewend bent aan het stappen, aan uh, die sequence van, van die installatie, het vervormende daarvan, dan uh, krijg je toch een sfeer. Dan kun je zeggen van hé, hey, er is vandaag veel oorlog op tv. Of uh, de, de sport, weet je, de sportdag. of zo. Weet je, dat, dat soort informatie komt toch naar voren. Nou, en dan uh, als je bijvoorbeeld uh, sportdag tv hebt, en, uh, dan gaan we daar totaal uh, geluid op zetten wat heel haakstal op staat of zo. Ik weet niet, ik kan het, omdat het altijd anders is, kijk chaos, je kunt het nooit herhalen. Het is gewoon alleen maar, je trekt die schuif open en het manifesteert zich. En je moet zelf het zelf ook gezien. En je kunt het een beetje bewerken. We bestrijden uh, negatieve feelings we het halen we eruit. En uh, terror, de zwarte uh, toestanden, uh, we halen bewust uit. Ja, er wordt niet vreemd naar mij gekeken in de studio. Want, uh, ik vind het is al voldoende aanwezig. Uh, dat voelt alleen maar de angst van mensen. Echt terror, uh, tv en zo. Ik bedoel, uh, hoe moet ik het noemen? Wat het is. Uh, dat soort beelden, als ze weer shocking willen zijn, is het niet moeilijk hoor. Dan, dan uh, zie je alleen nog maar lijken en uh, opengerukte <laughs> bla bla en zo. En geweld en zo. En, nou, als, je, als je dat soort informatie krijgt, dan, dan krijg je echt een dumper op je. Feest hoor, op je installatie. Dus we uh, proberen wel in te spelen op dingen die gebeuren. Dus actuele uh, dingen. Sowieso, als we kanalen optrekken naar de media, is het de uh, semi actuele informatie. <laughs> maar we hebben wel de vinger op de censuurknop. We hebben stilf duizend censuurknoppen op allerlei frequenties. <laughs> en daar spelen we wel mee zo. Als dus we denken: van nou, dit is wel even belachelijk, dan uh, gaat of het beeld weg. Oeps, dan is het nu weer tijd voor een storing. En zo, en zo manipuleren wij ook de media. Zo iedereen. we het. Als men niet op de klim doet of iets doet met informatie, is dat manipulatie. Dat doen wij ook. En wij proberen toch wel een filter te zijn. Wat, wat uh, informatie geeft over media. En ga tegelijkertijd ook uh, echt shit uh, uit uh, te Mee gevuld met film en, en, en allerlei beelden en zo en je ziet het behandelen weet ik wat maar het is materiaal waar je branden uit gemaakt worden je het indruk maakt alles wat die beelden op je maakt die, die, die gaat jou heel erg beïnvloeden en die informatie die deformeert jou dus het is deformatie je verandert gewoon met elke informatie die je opneemt ik vind het zeer belangrijk dat, dat ik zelf kies ook echt voor de informatie die ik opneem. Ik bestrijd negatieve informatie om me heen.